Susanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En het als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven. Komt heel de stad tot leven, en hoor je meeuwen schreeuwen. Je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant.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 En de branding, waarin niemand kan verdrinken. Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken. Maar de hemel ging pas open, toen zijn lichaam was gebroken. En hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die vissen aan het kruis. Je wilt wel met hem meegaan, Samen naar de overkant Je moet hem wel vertrouwen Want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand Suzanne neemt je mee Naar een bank aan het water je onthoudt waar je ze naar kijken, als herinnering voor later. En het zonlicht lijkt wel honing, waaraan kinderen zich te goed doen. En het grasveld ligt bezaaid met wat de mensen zo al doen. In de goot liggen de helden, met een glimlach op de lippen. En de meeuwen in de lucht lijken net verdwaalde stippen als Suzanne je lachend aankijkt. En je wilt wel met haar meegaan samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in our own.